uitzonderlijk lang nummer voor de jaren 60 van de McCoy's Hang On Sloopy. Normaal duurden de nummers een minuut of twee, tweeënhalf dan had je het wel gehad, dan zat de single vol, maar deze heren trokken het heel lang. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. We gaan iets meer tempo maken, zoals afgesproken. En we hebben natuurlijk straks een reportage van Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever, die, ja, zoals gebruikelijk iedere week de winkelstraat ingaat om uw mening op te halen. Je hoort dat straks hier in de show. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Muziek hebben we in aanbieding van onder andere Cindy und Bert. En Und wir beide werden bald schon wieder ah, ah, ah. zu den Musikanten tanzen gehen Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung Ich höre die Bouzouki spielen Das Glück uns meiner Haus gebracht. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Und das sind dieselben Lieder, die wir hörten in der Sonntagnacht, als du mir das Glück gebracht.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 Die wir hüten in der Sonntag nah, als du mir das Glück gebracht. immer wieder sonntags. Rick Ashley hier bij ZVL en uh, Never Gonna Give You Up en Cindy Bert en wieder Sonntags. Je hoort dat hier natuurlijk, een beetje toepasselijk natuurlijk, dat Immer wieder Sonntags. Um, heb ik jou verteld uh, wat er allemaal te beleven valt op onze website? www.omroepzvl.nl Daar vind je alle informatie over de regio. Al het laatste nieuws. Dus als je denkt bij jezelf, ik wil op de hoogte blijven van wat er allemaal in Zeeuws-Vlaanderen gebeurt. Dan ga je gewoon naar onze website. www.omroepzvl.nl En dan vind je alles. Zoek niet verder. Ga daar naartoe. Zon, zee, zomer. ZVL. ZVL. ik moet er een uh, dikke piep door uh, dit nummer. Want er zit wel een paar keer behoorlijke sluikreclame in. Maar dat doen we maar niet anders. Wordt het lied onbeluisterbaar natuurlijk. Suzanne Frik. En ken je dat gevoel? En ken je dat gevoel van OMD? Orchestral Maneuvers in the Dark. Dream of me. Hm, dat is ook een mooi gevoel. Uh, straks over een minuut of... 8, 9, 10 misschien wel, ligt er een beetje aan hoe lang de nummers duren, zal ik maar even zeggen. Een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat dus op, hè? vertelde ik je al. En hij vroeg aan de mensen, welke reisbestemming bezorgt u nog steeds een glimlach? Hmm. Komt eraan, na onder andere super oude meuk van Dave. Het gaat zo snel, als het geluk, dat je vergeet, je lief en je leed. Voor je het weet, ben je hem kwijt, die heerlijke tijd. Denk niet meer terug, sinds ik jou niet meer zag. Kwam ik los, ik drink en ik lach, ik flirt en ik vrij. Telkens met anderen, zoals jij. Maar ben ik bij? Het gaat zo traag als het vergeten van je verdriet Vergeet je het niet, het groeit en je ziet De wand blijft en schrijnt die nooit meer verdwijnt Nu al meer dan een jaar zijn wij uit elkaar Maar vaak wanneer ik alleen ben Dan weet ik dat ik jou nooit vergeet Dan ben ik bij een ander Ongelooflijk oude meuk. Ongelooflijk, inderdaad. Van Dave. Die kennen we natuurlijk van Danser. Met name een held in Frankrijk nog steeds. hè? Hij trekt nog steeds bom, bomvolle zalen met zijn liedjes. Maar in 1969 was hij heel even wereldberoemd in heel Nederland... met een Nederlands nummer als Niets Gaat Zo Snel. En dat is waar. En verder Earth of Fire met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En eigenlijk kwam ik daarop omdat er op internet... een documentaire rondgaat van deze band... Best wel een mooie documentaire met prachtige liedjes erin. Dus vandaar. Maybe tomorrow, dus maybe tonight. Hier bij ZVL. De zomer van ZVL. Volgende week weer elke werkdag van 9 tot 12. Zomerse tips uit de regio. Zomerse muziek op je radio. Zomerse beelden op je tv. Zomerse gesprekken met Zeeuws Vlamingen. De zomer van ZVL. Dacht het wel. Van die 80 jaren muziek zou je kunnen zeggen. Hè? Van Jason Donovan, een acteur. Uit zo'n. Uh, ja. televisieserie zou je kunnen zeggen. What? Zoiets ook weer. Een soap, jawel. En hij uh, had het over Too Many Broken Hearts. En voor AHA en Take On Me. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Misschien luistert u wel in het Maartland naar ons vandaag. Kan ook zijn dat u gewoon thuis luistert. Hè? Misschien bent u er even tussenuit en luistert u op de autoradio. Maar we gaan het even hebben over de vakantiebestemming. Hè? Welke bezorgde u nog wel een glimlach? Want heel veel vakanties zijn ja, een beetje gewoon. Anderen heel speciaal. En sommige vindt u hmm, geweldig. Maar welke zijn dat dan? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op. Volgt u en hier zijn ze uw antwoorden. Het is weer volop vakantietijd en u gaat her en der de wereld over en de bestemmingen zijn exotisch te noemen. Mag ik wel zeggen als ik vraag daarnaar, dat heb ik al eens eerder gedaan, daar vraag ik nu niet naar. Ik vraag gewoon naar eerdere ervaringen met reisbestemmingen, reisherinneringen. Welke reisbestemming bezorgt u nog steeds een glimlach Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio? Ja, dan, hè. Ik, ik, ik heb leuke lichtvoeten vragen. Geen ellende. Ja vertel. Welke reisherinnering bezorgt jou nog steeds een glimlach? Ja, Zanzibar. Vond ik wel leuk. Zanzibar? Ja, zeker. Uh, Meerdere wel. Ik ging in Spanje met mijn kleinkinderen. Oh, dat is leuk. Ja. Ja. Met de hele familie, gewoon heerlijk genieten. Wanneer was dat? Nog recent? Of? Vorig jaar. Nog. Oh. Ja. Ja. Is het voor een herhaling vatbaar? Ik geloof zeker. het, nou, het Zeker. Ja, ja, ja. We doen Z het vaker. Zijn ze niet heel klein dan, die kleinkinderen? Of? Uh, ja. Ja. Maar, maar dat is toch leuk. Ja, zeker. <laughs> juist, juist. Juist, leuk, juist. Ja. Leuk. In Spanje. Uh, ja, en waar zit hem de herinnering in? Ik bedoel, je hebt de kleinkinderen natuurlijk ook hier. Maar in Spanje is nog wel een extra meerwaarde. Ja, nou, omdat je gewoon de hele dag erbij bent. En ook als ze naar bed gaan en als ze wakker worden. Dus ja, dat is wel anders dan wanneer je ja. er gewoon een ja. middagje of een dagje bent. Een herinnering aan een vakantie die u een glimlach geeft? Luxemburg. Luxemburg? toch Don Luxemburg. Ja, ik ben er geweest. Oh. Schitterend land, ja? erg klein, net zo klein als de provincie Utrecht in Nederland. Maar dat is alweer heel lang geleden. En wat was het leuke eraan, het positieve, de glimlach? De glimlach, ja. Ik ging met mijn moeder daar naartoe. Ah ja. Hè, mijn vader was net overleden. Dat zijn goede persoonlijke herinneringen. Zeker. Oh. Ja, ja. Nu, nu valt iedereen om je heen weg. Ja. En dan blijf je alleen over. Ja, uw vader ja. viel toen weg, maar toen was die vakantie misschien een troost. Of ja, zo. ja. Ik deed het voor mijn moeder. Ik ben zelf geen vakantieman. Oké. Okay. Ik blijf heerlijk thuis. Bent u ook nog terug geweest naar Luxemburg? Nee, nee ik ben niet meer terug geweest. Dat niet? Nou, heeft u uw moeder op zo'n manier kunnen helpen tijdens die reis? Dat denk ik wel. Ja. Want uh, ze ging met haar man ook uh, eigenlijk weinig erop uit. Dus daar heb ik het eigenlijk voor gedaan. was een nuttige met reis? Mijn met mijn toenmalige partner. Oh, toch ook? Gezellig. Ja, ja. Dat was gewoon echt nuttig dan? Dat is nuttig, zeker. Ja, ja nee, heel goed. En dat, uh, nee. Ja, die zorgtaak heb ik allemaal uitgevoerd vakantie? Barcelona. Barcelona. En dan s'avonds in een eeuwenoud kerkje een prachtig gitaarconcert. Uh, o, dat is mooi. Ja, schitterend. Het barst daar van de cultuur hè? Ja, het is prachtig. En we zijn één keer in Amerika geweest, twee keer, maar toen hebben we walvissen gezien op zee. Dat is ook heel bijzonder. Ja, en verder hebben we haast niet gereisd. Maar nee. het is genoeg voor een leven, ja, zou ik zeggen. Dat is een prachtige herinnering. Toch? Het geeft echt een glimlach zijn herinnering. Ja, oh, geweldig. absoluut. Die walvissen is ook zo'n toevalstreffer. Nou, uh, onze schoonzoon en dochter woonden daar. En uh, er gingen dan van die tochten de oceaan op. En uh, nou, die kregen we dan, zo'n tocht. Ja, geweldig. Ja, en er zaten kalfjes bij en een hele hoop orka's. En... Maar dat is dan wel heel zo overweldigend. ja. Ja, dat lijkt me ook. Wel. Ik zie wel eens een filmpje. En Barcelona, uh, hoe lang geleden is dat? Ik denk tien jaar geleden. Ja? En ja. nog steeds lepelt u het onmiddellijk op als ik er naar vraag. Ja, maar ik reis zelf niet heel veel. Mijn man heeft veel gereisd. Ik niet. Maar ja, dat was echt... Uh, vond ik zo leuk. Welke reisherinnering bezorgt u nog steeds een glimlach? Vakantie dus, zeg maar. Vakantie naar Gabria in Spanje. Ja. Oh. En dat hebben we heel veel keren gedaan. En daar hebben we van fantastische herinneringen aan wow. de camping daar Oh een camping ja waar zit het hem in de uh, nee, sfeer eigenlijk daar is het is een beetje in dit voor het en najaar en uh, altijd hele leuke contacten mensen zien we in de loop van het jaar niet maar altijd ontzettende leuke contacten ja. daar goed zwembad dicht bij zee uh, De mensen zeggen over ja, als ze aankomen zo we zijn gelijk weer thuis Aha. Zo ja. geweldig is dat. Het is een soort dus thuiskomen in Spanje. Ja, ja. ja, inderdaad. Ja, het is geweldig. En het is een fantastische natuur daar. Ja, ik weet niet ja, precies waar wel. het is. Welke streek het is het? Het ligt dat? tussen Valencia en Alicante. Oh, dat is wel groen ook toch? ja heuvelachtig, wel ja. fors heuvelachtig en waanzinnige bloemen overal, ja, ja echt heel, heel mooi. mooi. Ja. ja. En hoe, hoe kwam je daar zo bij? Is dat speciaal uitgezocht was het, een toeval? Nee, we kwamen daar op. We waren toen op rondreis door Portugal en Spanje en. Toen kwamen we eerst op een camping en dat vonden we helemaal niks. Dus we gingen de andere dag naar deze camping en dat vonden we ook echt helemaal niks. Ik zei nou hier blijf ik echt niet staan. Nee. En nou kopen we er al twintig jaar. Nee. Ja. <laughs> is toch de moeite gebleken zeg. Ja, het wow. is geweldig. Ja, echt. En u gaat ook nog weer terug. We hopen, we hopen dit jaar nog één keer terug te kunnen. Maar dat is dan echt wel de laatste keer. Oh, maar dat is een enterij, zeg. Ja, maar ja, je hoeft niet in één keer te doen, hè? Nee, nee, nee je kan gewoon lekker we rustig nemen aan. We echt rustig aan en we nemen ook onderweg een, dat we bij de campings een dag extra blijven, minimaal. Want anders vind ik het een beetje te ver. Ja. Wij zijn 88 en 80, ja, dus daarom... je moet een beetje uitkijken. Ja. Ja, dus een dag of drie, vier misschien? Vier misschien oh, of nou een... maak er maar vijf, zes. Van. Oh, goed. Ja, oh, dan maak ik me ja. verder geen zorgen. <laughs> nee, hoor. Nee, nee, hoor. Is... niet. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Omroep Zijn die onzichtbare krachten, waardoor ik jou niet vergeet. Jij bent het licht in het duister, denkend aan jouw maatmerij. De liefde heeft zomaar geheimen, als ik naar het heen in mijn hart het gebroken Gezellig in de studio en uh, we zien hier handjes. U kent ze wel, handjes die thuishoren bij uh, gezellige liederen van uh, Marianne Weber. Als sterren stralen en dan voor Colin Blunstone. Andorra, prachtig land om uh, met vakantie te gaan. Dus als je denkt bij jezelf: waar zal ik volgende zomer eens gaan vertoeven? Ga dan eens naar Andorra. Echt een geweldig mooi berglandschap. En een klein mini-staatje. Ook wel weer lachen. En uh, het grappige is. Ja, dat is nou zo'n dingetje waar ik dan uh, op aansla. Als je wel eens naar de Franse televisie kijkt. Dat doe ik wel eens. Dan zie je vaak bij interviews een microfoon ertussen staan van RA en RMC. En dat is dan Radio Andorra en Radio Monte Carlo. Grappig hè? Maar ja, daar let je alleen maar op als je zo'n radiotik hebt als ik. En hier bij ZVL werkt. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. One, two. You and me belong together. are so sweet as candy the taste they Van de veel uitvoeringen van dit nummer. hoek dan een feeling. Ja, geweldig. Volgens mij de oorspronkelijke. Een kleine in 1969. Aan het einde van deze aflevering van. De zondagmorgen van ZVL. Ja. Oh ja, je hoorde ook nog Mark Amber. voor met. Uh, belong together. Och, wie zou dat niet willen? Aan het einde van de show dus. Ik ga er van tussen. Mooi geweest voor vandaag. Ik ga genieten van het mooie weer. Misschien jij ook. Lijkt me een prachtige aanrader. Maar laat ZVL wel aanstaan. Want we hebben de mooiste muziek voor je. En de meest interessante en actuele informatie. Dus uh, volgende week zondag ben ik weer bij Leven en Welzijn. Uh, rond een uur of tien. En dan heb ik weer lekkere muziek voor je meegenomen. Tegen die tijd. En uh, natuurlijk ook leuke nieuwtjes. Ik hoop dat je dan weer luistert. Ik wens je een mooie dag. En tot sluit van de show. Och, een prachtige zeg. En die heb ik al een tijd niet gehoord. Hmm, Van McCoy en de Soul City Symphony. Hier zijn ze met de hustle.